Stukken hebben onder meer betrekking op de lockheed affaire en de smiergeldaffaire rond Prins Bernard in de jaren 70. Bij het onderzoek stuitte de commissie ook op sterke aanwijzingen dat Bernard eind jaren 50 ook had gelobbyd voor de vliegtuigbouwer Northrop. Met die aanwijzingen is niets gedaan. Toenmalig premier Den Uyl heeft het mapje Northrop in een laag gestopt, mogelijk om de monarchie niet verder in problemen te brengen. In de haven van Rotterdam is in een container uit Jamaica 1100 kilo cocaïne gevonden. De cocaïne zat verstopt tussen dozen met whisky. Een speciale drugshond sloeg er direct op aan. Gisteren liet de politie de container bij een loods in Amsterdam bezorgen. Vervolgens werd een inval gedaan en zijn vijf mannen aangehouden. De cocaïne was zo'n 30 miljoen euro waard en is inmiddels vernietigd. Door de recessie staat steeds meer kantoorruimte leeg. Vorig jaar was de leegstand 10% groter dan in 2008. Dat heeft vastgoedadviesbureau DTZ Zadelhof bekendgemaakt. Toch zijn de prijzen van kantoorruimtes relatief hoog gebleven. Dat komt doordat banken panden van bedrijven in geldnood liever niet laten veilen, omdat dat te weinig zou opleveren. Daarnaast houden bedrijven ook bewust lege kantoorruimtes aan om ze weer te kunnen gebruiken als de economie aantrekt. Een 42-jarige Duitser is op een vlucht naar Egypte geweigerd omdat hij op het vliegveld van Stuttgart voor de grap had gezegd dat hij explosieven in zijn onderbroek had. Bij het fouilleren werd niets gevonden, maar de luchtvaartmaatschappij weigerde de man zijn vrouw en dochter mee te nemen naar Egypte waar ze op vakantie zouden gaan. De reissom krijgt hij niet terug en hij kan nog een boete van 1000 euro krijgen. Het weer vanavond en vannacht aan de kust mogelijk nog een sneeuwbui. Minima van net onder nul in het westen tot min 7 in het oosten. Morgen wat zon en aan zee nog wat sneeuw. Het blijft op de meeste plaatsen vriezen. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen Jannie Meijer. Hartelijk dank dat ik uitgenodigd ben om in jullie huis dit interview te mogen doen. Kunt u aan de luisteraars uitleggen waar u geboren bent? Nou, ik ben geboren in, in Drenthe, in Assen. En daar heb ik tot mijn achttiende jaar gewoond. Dus ik heb daar mijn basisschool en mijn middelbare school doorlopen. En daarna ben ik naar Groningen verhuisd. Hoe dat zo? Hoe dat zo?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 Ik ben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 Peace.